Clement Peters met het NOS Journaal. Het blijkt voor jongeren eenvoudig om te gokken op gokwebsites. Ook al is dat verboden. Het onderzoek van de NOS blijkt dat geen enkele aanbieder serieus werk maakt van leeftijdscontrole. De NOS maakte de afgelopen maand met een jongere rekening accounts aan bij 10 sites, waaronder Toto en Unibet. Wedden op sportwedstrijden of casino spelen bleek overal mogelijk. Pas als een minderjarige geld wint en de winst wil uitkeren, dan vragen 6 van de 10 aanbieders om een kopie van een identiteitsbewijs. Als de winnaar dan minderjarig blijkt, wordt het geld niet uitgekeerd.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 Orkaan Dorian, die afkoerst op de Amerikaanse oostkust... is uitgegroeid tot een orkaan van de vierde categorie, de op één na hoogste. De exacte koers van Dorian is nog moeilijk te voorspellen. Volgens sommige weermodellen buigt de orkaan op het laatste moment af... en zal deze vooral aan de kust schade veroorzaken. Andere meteorologen verwachten dat Walt Disney World... en het Mar-a-Lago Resort van president Trump worden getroffen. In drie Amerikaanse staten is de afgelopen dagen een grote drugsbende opgerold... en zijn veel verdovende middelen in beslag genomen. In Virginia, North Carolina en Texas zijn 35 mensen opgepakt... en werden grote hoeveelheden heroïne, cocaïne en fentanyl gevonden. Volgens de autoriteiten kwam de fentanyl vooral uit China. Het is een zware pijnstiller die erg verslavend is. In de VS stijgt het aantal doden aan een overdosis opiaten al jaren.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 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers. Does lief. Dank je wel. Namens het OV en Sieren. Dames en heren. Toetoetoetoetoetoebak leeft. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. Here we are. Good morning. De, beste. de allerbeste. Eleven, uh, you got a pretty big audience. This live is a great show. Het e e is nog niet begonnen. Jawel hoor, Het is al begonnen. Toepak leeft op de radio. Terug van weg geweest. Weekje lang even in de zon gelegen, ook wel in de zon gelegen, wat ook wel weer mee natuurlijk. Maar ik wel. Uh, ik ben weer op de radio en vandaag, ja, ja ze is weer terug. Ja. Terug van weg geweest. Terug van weg geweest. Het is eigenlijk best wel een tijd geleden. Want de laatste keer dat ik hier zat was in mei. Ja. Toen mocht ik Jolanda vervangen. En nu ben ik er weer. En ik had begrepen dat er zoveel reacties op de redactie waren binnengekomen. Van uh, We Want Funny Back. Oké. Okay. Nou, kijk aan. Nee. Ja. Eh, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, alle gekheid op de sokken. Ja, dat dacht ik al een ja, beetje. Denk ja, ik, hou ja, ons volgens, ja, volgens mij gewoon ja. een beetje voor de gek. Dat ja. geeft niet. Je moet jezelf gewoon een beetje op een voetstuk plaatsen altijd. Dat gebeurt niet altijd. Ja. Nieuwe ZFM. Maar goed, het is er vijf uur over acht. Het is er, zonnig hier. En een week achter ons. Een week vol gebeurtenissen natuurlijk. En, uh, nou, het dak is eraf gegaan natuurlijk in, uh, in uh, Rotterdam. Ja, lekker naar het festival. Ja. Lekker dichtbij. Het uh, dak in uh, Alkmaar is er al uh, eerder afgegaan. Ja. Dus is ingestort daar, ja. maar in uh, Rotterdam is er afgegaan. Maar daar gaat het Eurozongfestival Festival beginnen. Ja, het lijkt me wat lijkt Wat is de datum eigenlijk ook weer? Ik heb het uh, 12 mei beginnen volgens mij de voorrondes en 16 mei is de finale. Oké. Okay. Ja, ja. hartstikke nou, leuk. Feestvieren. Uh, Kunnen we ja. makkelijk naartoe met de trein? De metro. Je bent er zo. Ja. jij ja, ja, ja, ja, ben er verstand van. Ik, ik, ik ben ja. ooit wel bij Ahoy geweest. Maar ik vond het even goed nog een onderneming. Maar dat was ja, met de Ahoy. auto. Ahoy is makkelijk te bereiken hoor. Ja, en je gaat naar de blaak toe. En je stapt uh, op de metro. En je bent er. Oh, Oké. Okay. Ja. Nou goed. Ik heb er weinig ervaring mee. Ik stapte al eens in de auto. En ik merk als altijd bij zo'n uh, concert. Dat je dan toch best wel lang moest wachten om weer in te parkeren. En dan heb je zo'n voorprogramma. Moet je ook weer wachten op de band en dan alles bij elkaar. Duurt het maar te lang. Dan nee, ben al ongeduldig. Je, nee, ja. In Rotterdam zijn ze ook ongeduldig. De houders het van snel. Ik hou ook van snel. Dus uh, in ja. Rotterdam gaat alles snel. Ja goed. Ik, maar niet ik, lullen, maar poetsen. Dat ja, is, uh, maar ik, ik vind het toch wel een beetje... Duncan Lawrence laatst hoor ik hem niet zo vaak meer. Nee. Is hij wel een beetje aan het toeren? Want ik had ook gerucht gehoord dat hij een beetje opgefikt nee, was. Nee, volgens mij zwemt hij nog steeds in de zee daar rond. Ja? In die videoclip. Weet je wel? Oh ja, ik was heel erg. Ik denk dat die nog steeds zoeken naar land. Ja. Nou ja, hij zou een nieuwe CD uitbrengen. En hij zou flinke optredens gaan verzorgen. Ik heb er nu zo heel veel eh, nee. van gemerkt. Ja, ik ben wel nieuwsgierig wie dan nu de inzending gaat worden natuurlijk. Ah, nou, dat is nog een verrassing. Ja. Dat komt nog. Ja. Vaak deed is... het voorjaar toch, of niet? Uh... Nee, januari, februari? Ja, doen? zoiets. En ik ben wel nieuwsgierig of het eerst van heel vaag... Want ik kan me nog herinneren van Duncan Dat is een heel vaag telefoon... Stemmetje te horen was. Het was echt heel raar en heel illicht. Dat je denkt: van echt waar, dit wordt erheen gestuurd. Maar de kwaliteit ja. was zo slecht dat je er helemaal niks over kon zeggen. Eigenlijk. Ja. Dat, was echt, uh, en dat bleek achteraf toch wel even anders te zijn. Het is, er, het is weer spannend. Het ben is. Ja, nou goed, straks onder andere Zand voor Springen. Een stukje geschiedenis wat gebeurde door de jaren heen. Het is vandaag 31 augustus en ik kan je melden. Ach, er zijn weer bijzondere dingen gebeurd. Volgens mij heeft het toch wel iets mee met jou te maken, met jouw vak. But yeah, there was no music. In life only silence so it came as a surprise fear. But when I Het is gangbare muziek, dat kan je zaterdagmorgen voorbij horen gaan. En ook wat muziek wat minder toegankelijk is. Ik uh, schuw het niet om dat op de zender te gooien. Geval. Het is Toepak uh, Radio, fijn toestel toestel op aanstaan. We kijken even het nieuws. En vandaag uh, hoop te doen in de Telegraaf te lezen. Modaal is nog niet boven Jan. Kamenja doet meer voor de middenklasse. Er schijnt sowieso een, een, een kapitaalinjectie moeten worden gegeven bij de, de woningen. Er zijn veel te kort woningen. En de woning, de prijs is zelfs jans opgedreven afgelopen jaren natuurlijk. Wij 50 50-plussers hebben daar natuurlijk een hoop geld aan verdiend. Onze categorie. Maar de jeugd die kan niet meer instappen. Terwijl ja, de, de, de, de modalers worden straks ook zeg maar, uh, niet meer voorzien van banen. Want het wordt allemaal door computers gedaan Of robots, weet je wel. Dus daar moet wel iets gaan gebeuren. En Ze denken dus door uh, huizen te gaan bouwen. Alleen ben ik altijd wel weer nieuwsgierig of die huizen dan... Dan moet je zeg maar, dan wel zorgen dat die huizen op de juiste plek komen dat niet weer, zeg Maar de mensen met heel veel geld die huizen gaan kopen... en dan uiteindelijk weer gaan verhuren aan voor te veel geld. En dat dan weer... dat er toch weer in de bovenste regionen terechtkomen. Want die hebben altijd geld. Die kunnen alles regelen. Dan is de cirkel weer rond. Dan is, ja, ja dan, dan wordt het allemaal weer opgeklopt. En dan worden die huizen weer schreeuwend duur. Ja. Okay, pas al is er sprak nog iemand die had uiteindelijk... al wat geld over, heeft een huis gekocht. En die, had dus, die heeft nu twee huizen. Ja. Het ene huis woont in Die is bijna hypotheekvrij. Mm -hmm. Dat heeft hij natuurlijk zelf wel verzorgd. Het andere huis gaat hij nu verhuren. Maar nu heeft hij zeg maar kapitaal. Nu kan hij ook heel makkelijk geld lenen... om weer een ander huis te kopen. En ja, dan kan je zo verder bouwen wel ja, wat risico natuurlijk. Ik noem het wel heel makkelijk. Maar ja, als je nooit kan instappen, gaat het nee. nooit naar je toe komen. Gaat het nooit lukken. Nee, nee. nee. dus dat is die jeugd van tegenwoordig. Ik hou me hard vast. Mijn kinderen, ja, die ooit toch wel, ik denk dat een, noem je ze ook wel, een jippie ton mee moeten krijgen. En je geloof. moet echt een goede baan hebben en uh, een uh, vast inkomen om iets te kunnen huren of een hypotheek te kunnen krijgen. Ja. En tegenwoordig met die flexbanen. Ja, ja hou ik houd ja. op mijn hart vast. ZZP'ers, ja. die we allemaal, dat ja. zou de toekomst ja. zijn. Nou goed, we kijken nog meer ja. de wereld in. Waar heb jij je mee bezig gehouden? Nou ja, onder het mom van uh, 75 jaar bevrijdingen wordt vandaag ingeluid. Uh, vrijheid betekent niet dat je alles kunt zeggen. Dat is eigenlijk de kop die mij het meest raakt. Want wat is, is dat ook wel zo? Vrijheid betekent dat je niet alles kunt zeggen. Nou ja, als je mensen daarmee schaadt. Ik denk dat we gaan, we gaan steeds meer de kant op van. Uh, leuk hoor, jouw mening, maar. Zat ik er eigenlijk op te wachten. Nou, ik weet, vind je het leuk dat je dat nou mag zeggen? Nou, dat is ja. de meerwaarde. Weet je, het is inderdaad zo. Door de jaren heen zijn we voorzichtig geworden. Ja. Uh, om ja. iets te durven te zeggen. En dat is eigenlijk wel jammer. Want weet je, we leven toch in een democratie. Het moet kunnen. Je mag mensen niet kwesten. Maar toch, het houdt het ook weer spannend. Want het wekt weer discussie op. En uh, je hebt wat te melden. Maar uh, eigenlijk vandaag, want daar gaat het om. Uh, vrijheid uh, wordt uh, vandaag uh, op de. Kaders van het Zeeuwse Terneuze ingeleid door... Yo, ik hoor wel een zucht in je stem. Is Waarvoor is die zucht? Word je moe van? Nee, maar ik denk, ik wil, waarom heb ik het hier over? Ja, dat Want, weet uh, ik de bevrijding wordt ingeleid 65 jaar geleden. Ja? Ja, het is voor jouw tijd Maxima, dat je klaar ja, nee, ja. nee, maar het ging om de slag. Uh, ja. Ja. Uh, het was eigenlijk maar niet bekend. Dat vind ik eigenlijk best wel erg. Zo, zo jong ben ik ook niet meer. De slag om de schelden. Ja. Daar is allemaal begonnen. De geallieerden kwamen daar binnen om de belangrijke doorvoer naar de haven van Antwerpen te bemachtigen... en zo ook de, de vrijheid van Nederland en België te voortzetten. Ja, ja, ik zag een stukje op het nieuws net... dat, ja. uh, dat de jeugd steeds meer zich mee gaat uh, nou, bezighouden. Ja, is en dat goed. is wel mooi, want ik, ik probeer mijn kinderen ook altijd mee lastig te vallen. In geval is mijn dochter op dezelfde uh, geboortedag jarig als Hitler. Dus dat is altijd een mooie uh, ingangspunt om daar weer over te beginnen. Oh. Ja, maar dat weet ik dan wel. En, en dan het begint ik toch weer een stukje over Eva Braun of over... Uh... Ja. Die partij waar uh, Hitler in zat. En dat heel veel ontevredenheid was in de jaren 30. 20 jaren 30. Is... En, dat, en dat heb je nu ook een beetje. Nog meetje. steeds. Nog ja. steeds. Ja. Dus ik ja. wil het proberen op één lijn te trekken. Maar de slag om de schelde dat was mij ook onbekend hoor. Dat kan het ja. deze daar heel veel in betekend hebben. Hè? Ja, absoluut. Ja. Want ja. eigenlijk uh, de invasie in Normandia en de slag om Arnhem zijn eigenlijk het meest bekend. Maar daar is het eigenlijk allemaal begonnen. Maar eigenlijk, dat was nog best wel een dingetje. Want die slag om de schelde heeft zelfs 85 dagen geduurd. Zo. Ja, best lang toch? Dat is wel een lange tijd. En dat uh, is toen nog een twee, stukje uh, 2 oktober. 2 oktober 1944. Oké. Dat allemaal okay. begonnen. Ja, ja, ja. Maar goed, dat wordt vandaag gevierd en uh, of daar wordt nu mee begonnen. Is, is dat een serieuze aangelegenheid of komt er ook heel veel. Uh, uh, is het zware kosten of is het, nee, is het ook iets. De koning. Echt koning. Yeah? En, uh, en de koningin Maxima en het Belgische kroonpaar zijn daar vanmiddag aanwezig. Ja. Yeah. Okay. Het begin van de viering van 75 jaar bevrijding in te luiden. Precies en ik ben wel nieuwsgierig of hij uh, zeg maar, die, die baard. Of hij die baard nog heeft, omdat hij hem nog even afsnoeit. Die, heeft een baard? Ja. Oh, Willem-Alexander. Oh, serieus? Hij had een baard. Oh, ik heb niet... Of dat hij even een tondeuse pakt en zegt, ik haal het er nu maar weer af. Oh, dat hij even... ziet er wel een stuk serieus uit ook. Oh, ja? Dat... Met die baard. Dat was hij nog niet. Nee. Oh. nee je... Ah, je wel even <laughs> nog. Prins Pils heeft hij al lange achtergelaten. Oh, dat is zeker ja. waar. Ja, daar maak ik me niet meer druk om. Nee. Maar ik, bedoel, ik vond het wel even een, uh, een imagoverandering. Ja. Op baard. ja, dat is wel iets anders. Maar goed, even tijd voor muziek. De radio, even lekker stevige gitaar, om wakker te worden. Want het is een mooie dag. Dus kom uit het bed van dan. Maak het boodschappenlijstje vast maar klaar. De band Camino. En Hush Hush. I There's no need to mention all the things I wanna do You wanna do them too We both know it'd be over if they knew Yeah, we both know it'd be over if they knew Hush hush, don't give it away We'll both be better off if no one knows Hush hush, got nothing to say Just keep it to yourself till we get home Don't touch them, give it away any If anybody has we left I just don't you. Leuk, lang draad. Kopil, die ze van Iris. Plaats van alweer. Ruimte die gaat leven volgens mij. Dit heet Money, Fame and Fortune. Iedereen streeft ernaar, maar is er, dat is zo geweest, omdat er naast nou, de streven... De stoepbak leeft, toepak leeft oh, ja. op deze stralende zaterdagmorgen. Oh, het is een mooie dag en uh, nou ja, het dak gaat eraf. Door neerwaartse dakbelasting huh? als gevolg van de storm is het dak ingestort. Oh, ja. Bij het ontwerp is geen rekening gehouden met neerwaartse dakbelasting. De verbindingen van de spanten, zowel ja? onder als boven, zijn niet goed ontworpen. Nou, ik hoor het al. Dat is het dak van AZ natuurlijk. Dat is gewoon echt een grote puinbak. <lacht> Die dikschering schering gegaan. Wat voor mensen heeft hier hem in de arm genomen? Het is tijd, dat blijft ook maar doorbakkenleien gewoon allemaal. Ik zie dat jij onder andere ook uh, iets nou, met de groot schip en zo. Je hebt snel iets met vliegtuigen, je hebt iets met vervoersmiddelen of zo? Nee, ja, ik dacht, jij gaat over het dak van AZ beginnen. Dus dan gaan we nu over het dak van Ahoy beginnen. Of hadden we dat al besproken? Ik weet het eigenlijk niet meer. We zijn net begonnen, maar ik ben nu alweer het draad kwijt. Je bent nu alweer het draad kwijt. Nou, dat ja, je, is de, welkom jammer. met dit radioprogramma. Ja. Dat ben ik constant, de draad kwijt. <laughs> Ik weet alleen dat ik gewoon op de zaterdagmorgen deze kant moet oprijden. En dan zien we altijd wel wat we doen. Ja, ik heb hier nee. een lijst. Ik heb hier aan mijn rechterhand een hele stapel platen. die gaat er vanavond helemaal doorheen. Oh nee, deze morgen gaat die er helemaal doorheen. Ik nee, heb hier en, een verzoekje van de zekere Jan. Nee, sorry, we, vertel. Nee, het maakt niet uit. Maar hadden we Rotterdam al besproken, het songfestival? Ja, natuurlijk. Of hadden we voor gehad. de uitzending? Je, ja, nee. nee, tijdens de uitzending. En, en in de tussentijd zat ik even te kijken. Want ik zag dat er in Jordanië een... een, een een, een, een, wat was het ook weer? Een vliegtuig. vliegtuig hadden ze op, ja. de, bodem van de zee. Je kan hem niet meer zo snel terugvinden. vinden. hadden ze op de bodem van de zee gelegd. Yeah. En dat willen ze dus voor de duikers doen. Zodat ze daar lekker kunnen gaan rondkijken. En het wordt tevens een onderwatermuseum. Maar het is ook wel een goed dingetje. Want ze gaan het koraal willen ze erop laten groeien. Dus het is wel een oh, Oké. Okay. Oh, wel... ja, ik heb het ja. me meerdere keer gehoord. Ik was in Indonesië op Bali. Hebben we een paar keer gedoken. Of tenminste, ik heb gesnorkeld. De rest van de groep ging duiken. Maar ik vond het toch. Door, door zo'n stok ademhalen. Ik vind dat toch iets. Ja. Ik ga bijna op slot. Dat kan toch niet. Voor zo'n stok. Ja. Ik vind het dus ook ik, een. Ja, door mijn mond ademhalen. Ik ga altijd door mijn neus ademen. Dus dat moet ik echt leren. Ja. Dus ik ga het wel een keer doen. Maar goed, je kon wel naar beneden kijken. Er stond ook een heel groot beeld. Dat is een paar jaar geleden. Dat ze daar gewoon op de zeebodem neergezet. Ook voor de afzetting van koraal. Ja. Want er namelijk met de tsunami is er heel veel koraal stuk gegaan. En er zijn ook van die mensen. van die flipflappers. die er ook nog op gaan staan. Dus dan blijft er helemaal weinig over. Ja. Dus dat schijnt wel redelijk te werken. Het is. Dat is natuurlijk weer twee millimeter per jaar groeit het. Dat Heel het? weinig. Ja, dat, ja. Want, dan, het schiet niet echt op, hè? Dat moet ik even koekelen. Daar, daar, ja, ik doe maar even. He. Ik, ik heb geen idee Wetenschappers, hoe Wetenschappers uh, nieuws. Maar je, je vakantie was uh, fijn? Je was in Indonesië. Indonesië. Ik ben op Bali geweest. Lombok en oh. Gili Eiland. Hé, spreek je het geloof ook uit. Gili Eiland is een bijzondere plek. Dat, is gewoon echt, dat zijn alleen maar uh, fietsers en paard en wagen. Dus wat heb je ook gedaan? Nou ja, je wordt vanaf het strand. Je stapt echt letterlijk in de zee en dan op het strand. En je koffer boven je hoofd. Nou, en Naar de duinen. Nou ja, de duinen hebben ze daar niet. maar goed. Was dat romantisch? Romantisch? Nee. Nou, romantisch, nee. En die, met, met, tropische, die tropische hitte waar, het hier, waar we het hier de afgelopen weken over gehad hebben. Nou, Als je, je dan hier uh, komt en je hoort... Uh, er komt een tropische, yeah. tropische warmte aan. Wat denk je dan? Eitje? Uh, nou nee, daar, daar heb je heel veel airco, hè. Ik, bedoel, oh, no, no, no, no. ik bedoel, in je hotel heb je airco. <laughs> in de bus heb je airco. In de boot heb je airco. In het vliegtuig heb je airco. Alleen een paar was even afzien. Het <laughs> was 10 minuten met het ritje. Dus nee, nee deze is decadentie te top. Echt, ik weet niet of meer mensen een groepsreis hebben gedaan. Nee. Het is supergezellig. Het is gewoon Nederlanders. Nederlanders bij elkaar die het gezellig hebben. Oh, heb je het gezien daar? Ja, doe maar een biertje. Ja, okay. ja joh, dat had ik gisteren ook gezien hier in die rijsvelden. Lekker boeiend. Was er ook nog uh, patat? Was er ook nog patat? Ik heb Rokke? eigenlijk geleefde bollonaise, spaghetti bollonaise, uh, uh, een of een reisgerecht Zonder allerlei heftige toevoegingen. Ja. En uh, uh, wat is er nog meer? Een uh, pizza Hawaii. <laughs> <Dat>, ja. <laughs> ik heb dat heb jij in de tropen gegeten. <laughs> ja, dat heb ik. Ja. Oh, lekker. Ja, dat is Ja, ik weet niet, ik heb er niet heel veel mee. Maar goed, ja. dat is even uh, okay. een knop. Nou goed. Ja. Uh, straks, uh, ja, naar de volgende plaat hebben we natuurlijk een stukje Zandvoortse berichten. Want wat is er weer aan de hand hier? We vertellen je het. We hebben feest. Oh, we hebben zeker feest. Vanavond vertellen. Ja, hij heeft ons allemaal uitgenodigd om naar het plein te komen. En daar ga ik naartoe. Oké, okay. ga je ook een handtekening vragen aan hem? Nee, dat niet. Nee, dat gaan we net hebben. Een kus. een kus! Ja. Even wachten. Inke bus, nieuwe plaat. We zullen komen. To the summer alone Pretty and felt suspended Nou, zo vertaal je dat eigenlijk de band. Ik heb het over Incubus. Ze hebben een nieuwe cd uit. En dit is daar op te vinden. Het is uh, de zaterdagmorgen. Het is uh, Toepalk Leef. Zandvoortse berichten. Het ah, is alweer tijd voor de Zandvoortse berichten. En uh, ja, ze hebben op het -terrein hebben ze rondgelopen. En uh, van uh, uh, party... Nee, ra raadsleden hebben party. er vorige week... Party, party. Uh, mensen hebben er rondgelopen. Nee, raadsleden hebben er rondgelopen. Van de oudere partij. En die hadden er asbest gevonden... En het terrein is dan wel afgesloten met een hek. Maar zij konden er blijkbaar dus makkelijk opkomen. Er eh, hingen ook wat linten. Ja. En uiteindelijk hebben ze de uh, vraag hebben ze neergegooid in het college. En uh, de wethouder heeft naar gekeken. Die zegt van, ja, de hek is op slot. Hangen linten. En dus ook met een soort... Uh, ja, een soort spray is er uh, uh, gesp uh, gesp ja, gespoten. Een spray. Protector sealant Special. Ja. En dat zou dan de, de vezels bij elkaar houden. Maar, ja. nou ja, goed, hij, vond het wel, hij vond het wel goed zo. Nou, nou, ik ben even gaan kijken. Ik woon er uh, eigenlijk... Uh... Ik woon ernaast, drie ja. keer rollen en ik lig voor het hek. Maar inderdaad, er staat een groot bord uh, gevaar voor asbest en uh, giftige stoffen. en ja, weet je. Maar is het, kan ik, je het daarmee afmaken dan? Nee, ik geloof het niet. Ik bedoel, asbest is asbest. Uh, is, is er nog verschil in? Ik bedoel, uh, volgens mij is ja. het toch gevaarlijk goed. Ja, hij zegt dus inderdaad dat het uh, ingekasteld is door het spul... wat ze er omheen hebben gespoten. Ja. Ja. Dat dat dus vasthecht. Dus je ja. moet echt, als je dan, zeggen we, maar, ga je terrein op... dan ben je al gewaarschuwd, grote borden. Dan hangt er lint, dus dan zou je denken, oh, dat moet ik niet doen. Ja, en dan maar... nog, als je daar gaat staan schuren met een schuurmachine... Ja. dan zou je longkanker kunnen krijgen. Maar, ja, wij zijn maar wie is even... dan nog verantwoordelijk dan? Ben je er zelf verantwoordelijk of is dan toch degene van het terrein verantwoordelijk? Ik heb geen idee. Want als je er echt helemaal niet slim bent, zeg maar... Uh, nou ja, het is je eigen verantwoordelijkheid. Verantwoor... Echt waar in uh, Nederland? Om daar niet naartoe te gaan natuurlijk. Maar ja, wij zijn Nederlanders, de regels... Ja, en ik dacht dat ik gewoon helemaal niet meer verantwoordelijk was voor mijn eigen leven. Dat, dat als ik iets fout doe, dat ja. iemand anders verantwoordelijk is. Want die had toe moeten zien dat ik me had misdragen. Maar ja, geef ik al groen licht trouwens. Ik woon ernaast, dus ik zou het inmiddels al helemaal uh, ingeademd moeten hebben. Ja, je ziet er ook je... hartstikke goed uit. <laughs> Oké, okay. goed. Voor een uh, 40-jarige. <laughs> nee, even, even geen grappen nu. Iets anders is dat uh, veel onduidelijk over de Formule 1 was er uh, begin deze week... of vorige week eigenlijk alweer, dat is een oud nieuws natuurlijk. Maar goed, er is een informatieavond geweest voor bewoners... En directeur Robert van Overdijk van Dutch Grand Prix heeft uitleg gegeven. De landelijke pers was er ook. Er was 80 miljoen. Ja. is er mee gemoeid. Het moet echt wel iets van wereldklasse worden, die Formule 1. Het is geen rommelmarkt die we gaan organiseren. Nee. Oh nou, even meer respect voor de rommelmarkt. Hè. Dat, is, dat is ook best lastig. Morgen. En er zijn nog heel veel vergunningen nog niet uh, afgegeven voor mensen die er ook allerlei dingen willen gaan organiseren. Niet alleen op het circuitpark, want meer mensen willen hiervan genieten. Dus dat moet nog naar gekeken worden. Uh, toen was er nog geen datum. Nu is er wel een datum. En dat is 3 mei, 3 mei 2020. Gaat het gebeuren. Nou, gaat het gebeuren. Er komt leuk. nog wel een informatieavond aan. Goed, wat kan je nog meer vertellen? Uh, nou, gewoon een, een, een, een fietser die uh, op woensdagavond keihard uh, is gebotst tegen een auto op de grote krocht. De okay. een auto stil, die wilde inparkeren, maar de fietser kwam nogal met een redelijke vaart aan en uh, kon niet meer op tijd remmen. Nee. En uh, uiteindelijk ambulance, politie erbij, maar het viel gelukkig allemaal mee. Hij kon geholpen worden aan zijn verwondingen, maar uiteindelijk, uh, iedereen gaat weg. En wat blijkt, komt de fietser erachter dat hij zijn tas... Uh, ja, dus een meneer, is dat belangrijke zaken? Ja, maar en, toch? En die lag dus nog in de ambulance. Dus uiteindelijk weer politie gebeld. En die konden de ambulance weer terugsturen. Dus uh, ziekenwagen weer terug naar het dorp. Tas eruit. En uh, nou, alles weer opgelost. Maar ik vond het eigenlijk wel een grappig ja, eind aan een... Uh, Wat gaan we doen? We gaan die tas ophalen. Ja. Nou, An ik An het An Annie. Kan ja, je... An Annie. Hou mijn ja, tas vast. Ben ja, een danser. Ja. Het sloop van de Huis in de Duin is gestart. Maandag zijn er zijn er, uh, gaan, uh, gaan slopen. En het, het afvoer en het hele zwikje gaat duren tot december, januari 2020. Ja. En dan moet uh, de trein doen. nog bouwrijp worden gemaakt. Het gaat twee jaar duren. Dat geloof, gaat twee jaar duren, ja. Dus, en dus dan, uh, die mensen zitten eigenlijk dan nog twee jaar in een, uh, een, uh... een bouwketen. Ja. Nee, even meer respect. Dat ja. schijnt toch wel goed geregeld te zijn. Want ze zaten al in een soort. Uh, <lacht> ach, een <nebbis> buurt, <lacht> zootje, van de jaren 50. Wat toen heel hip was. <lacht> maar dat, is, uh, dat kan niet meer, natuurlijk. Verder, uh, mocht je free runner worden. in het jeugdhonk. Uh, dat is aanstaande woensdag. Uh, als je tussen de 12 en 18 jaar oud bent, wordt getest, Identiteitsbewijs bijnemen. Dan gaan ze dat een, een free run kliniek geven. Ja. Uh, dat is van 8 tot 9. Dat spreek ik me altijd met de verbeelding. Ik zou het nooit kunnen, maar het is echt bizar gewoon ja. in allebei. Je ook wel van idioten die dan bij een brug echt daar urenlang ja. bezig zijn ik over een relentje. Ja. en dan weer een salto en dan weer terug, ja. nog een keer, dan valt hij een keer, dan ik heeft hij niks. Ik, ik zal. Het ja. is eigenlijk een beetje dat je een acteur aan te spelen bent. Ik doe mijn eigen stunts. Eigen stunts, ja. Ja, ah, daar lijkt het ook. Het is uh, wijkpunt de buurt. Uh, Wijksteunpunt uh, de blauwe tram. Halten op stapbank. Oh. Nou goed, zo zal wel. Ja. Voor, heb jij nog iets? Nou ja, herstel het samen als, we dan, uh, als je dan gevallen bent. Nee, ja. goed. Nee, dit is, ja, precies. <laughs> dit is iets anders. Dan kan je daar een pleister laten plakken. Ja. Nou, maar dan op uh, je, je broodrooster of uh, je stoel. Oké. Okay. Je krijgt meteen een flappe lach. Maar... Nee, even serieus. Ja, uh, ja, precies. 6 september kunt u, als u iets kapot heeft... Uh, het laten herstellen bij het pluspunt in Sandvoort Noord. Ja? En dat is tussen 2 en 4 uh, uur smiddags. En uh, onder het motto van... Uh, we gaan niks weggooien, we kunnen het herstellen. Is dit alleen voor bejaarden of zo? Nee, ook Waarom voor jou. Waarom is dat tijdstip je... dan? Nou, twee, 6, uur, 6, nee, 6 uur? september is op een vrijdag volgens mij. Ja, maar dat is even goed nog smiddags. Dat ik nog een uh, klusje heb, zeg maar. Ja, maar en... Wie werkt er tegenwoordig nog? Oh! Oh ja, nee, ik, ik heb op, die basishuiskering nog niet aangevraagd. Nee, ik ja, was plijk. op het strand en ik denk het is een te de de dag. Ja. Ik, ik bedoel. Nou ja, goed, het is voor de ouderen die ja, dan... Nou nee, nee, goed. Maar is toch het is een mooi gebaar. Dus het gaat er naartoe, is leuk. Ja. En uh, goed, materiaal... Uh, ja, daar moet je dan nog wel voor betalen, betalen. als er een klein dingetje uit is. Ja, precies. Ja, wel betalen, nee. Parniekoek. Ja. Nou goed, volgens het protocol is uh, het afgeschoten hert... Uh, door de jager van het waternetgebied is ze correct behandeld. Het, uh, het zag er natuurlijk heel dramatisch uit. Als een scheef ge gewij. Dat spreekt tot sowieso de verbeelding. Dan ben je toch altijd een beetje kneuzig. Als je iets bij, ja, op je hoofd gebroken is. En hij was aangereden door een, uh, door een auto. lag ergens in de tuin bij iemand. Nee. En toen kwam de boswachter. En die zegt van nou, de jager. die zegt van nou, ah, daar kunnen we niks meer mee. Dus uh, toen hebben ze hem eerst proberen neer te schieten. Oh, goed, komt er vanaf hoor. Oh, maar, een beetje spugen. maar goed, uiteindelijk, dat, dat schijnt niet te werken, hoorde ik gisteren. Want dan schiet je namelijk kogels recht door het hoofd en dan te weinig schade. Dus uiteindelijk moet je dan de keel doorsnijden. En dan schijnt hij wel leeg te bloeden. En volgens mensen natuurlijk van, uh, die voor de herders zijn, die hebben zoiets van... Ja, dat die had makkelijk gered kunnen worden. Ja. Maar dan had hij weer vervoerd moeten worden en dat had weer niet gekund. Nee. Dus nou, nu hebben ze de ambtenaar gebeld van de gemeente. Die heeft gezegd, nou nee, is allemaal goed gegaan. Ja. En nu is het klaar. Nou ja, goed. Blijkt het lijkt me vrij makkelijk. Ja. Uh, maar ja, dieren, niet, maar. Nou, als, als het dier leidt, dan uh, denk ik dat het toch beter is om hem. Uh, ja, sowieso moet er heel veel Waarvoor zou je dan aan de ene kant heel veel herten doodschieten, aan de andere kant ga je dit het dan weer oplappen? Ja, dat ja, ontgaat nou ook geld. Maar goed, uh, verder tragisch nieuws natuurlijk. Want de, de hertenfluisteraar is ermee gestopt. Dus er is een nieuwe vacature. Dus <g Bildery> dat ik het niet <rooms> weet. Nou goed, dat is over de Zandvoortse berichten. Langer dan gepland, maar dat geeft het allemaal niet. Ja. Tijd voor muziek. Oh. Ik ben me nu wat verplaat so... jij ja, straks in twee uur. Als je Jolande keuze, Yvonne keuze hebt uh, ja. uitgekozen. Die valt in ieder geval buiten dit uh, programma. Oké, nou maar we hartstikke. I is so Don't wanna fuck this up. Got me thinking, I've been missing. I know something good. You got that something sweet, makes it hard to breathe. Pull me in. Yeah. Lost in your virtual mind, held up and hypnotized. Here come the vibes. I get so caught up, up, up, up, up, so caught up, ba -ba -ba, so caught up, up, up, up, so caught up. I get so caught up, up, up, up, so caught up, up, up, so caught up, ba -ba -ba, so caught up, up, up, so Feel the tension grow, and I know you know. I got walls uh -huh. Gewoon, hè. Ik heb de clip niet gezien, maar die moet gewoon. Die moet gewoon heerlijk zijn. Nou goed, de muziek is kut, druk, maar het gaat met de tekst. De tekst is ontzettend diep. En daar, daar ga ik soms ook voor, gewoon echt zo leuk. Diepe tekst. Diepe tekst. Ja, goed. Het is gewoon pornografisch dit, volgens mij. Goed, het is uh, toebaklijst fijn dat de toestel op aanstaan. Uh, straks uh, een stukje geschiedenis en ook uh, het nieuwe. Uh, Muziek? Ja, ik heb inderdaad wat nieuwe muziek weer gevonden op internet. En uh, wat heb ik ooit in de truc, Ja, binnenkort gaat uh, Wilters weer de, uh, naar de rechtbank. Hij is nog steeds bezig met een uitspraak van vijf jaar geleden. God speelt dat nog nou steeds nog mee steeds hartstig. Ja. Maar goed, als je grappig is. Dit speelde toen. En nu is de hele maatschappij alweer veranderd. Dus eigenlijk kunnen we hier niet meer naar kijken. Want we hadden net over vrijheid van meningsuiting. Ja. Is dat niet achterhaald? Weet je, zit iedereen te wachten op jouw mening. Nou, dit was een, gewoon een slip of the tongue. Dit was ja. een grappige opmerking van hem. Minder of meer Marokkanen. Dat was gewoon destijds kon dat. Nu kan dat helemaal niet meer. Dus ja. je gaat nu met ogen van nu kijken naar toen. Nou, dat hebben we wel eerder gedaan. Toen hebben we daar allemaal ons excuus voor aangeboden. Wat we toen allemaal hebben gedaan. Ja. Dus dat, dit gaat fout voor hem aflopen. Denk ik. Nou ja. Alleen, hij heeft nog wel een achter de handje. Want er schijnt een uh, ambtenaar te zijn geweest. Of iemand. Opstelten, doe je? Ja, opstelten. Dat was de burgemeester, hebt... burgemeester toen van Rotterdam. Uh, nou ja, Opstelt heeft er iets gezegd dat ze eigenlijk Geert Wilders moeten vervolgen. En Opstelt is een politiek persoon, die mag zich daar niet mee bemoeien. En er schijnt ook ergens op een dossier te hebben gezet. Uh, hiernaar kijken, uh, afhandeling van de zaak van Wilders. Met andere woorden, zouden we vanuit de politiek uh, geduwd zijn om hem uh, te, uh, te vervolgen. Weet je, Zo van nou, schiet op, hij moet vervolgen, worden. hij loopt ons in de weg, is ook genoemd. Dus uh, nu schijnt dus een, uh, een of andere getuigenis te zijn. En die gaat dan voor de rechtbank op. Maar Alleen daar zit geen naam aan vast. Dus kan je zo'n getuigenis dan serieus nemen? Of het dan. Wat een poppelkast, hè? Ik vind het ook ingewikkeld. Uh, het... Ja, en de, de, de, verder wat die hele Wilders. Um, betekent u nog iets in de politiek? Ik hoor hem de laatste tijd niet vaak. Hij nee. is een beetje stil. Ik bedoel, ja. al zijn ja. ideeën zijn een beetje overgenomen door Forum. Ja. Wat momenteel dat, ook niet echt positief positieve... Uh, daar rommelt dat ook weer. Ja. ja. Dus nou ja, goed. Hij heeft nog wel zijn podium aanstaande diensten dinsdag gezond bij de rechtszaak. Goed. Ik kijk u even aan, wat zit u allemaal te lezen en tot u te nemen? Nou, een neushoorn rampt een auto van de verzorger in het safari park. Dit dat, is echt bizar, wel bizar, hè? Dat wel grappig om te zien. Ik kan het filmpje niet zo snel uh, nee. terugvinden. Maar uh, ik begreep dat die, die neushoorn daar eigenlijk ook nog niet zo lang zit. En hij is eigenlijk helemaal niet blij. Oh. En die dierenverzorger die kwam dus met zijn uh, safari auto even terrein oprijden. Yeah. En uh, je ziet echt dat die auto een speelbal is geworden. En uh, die neushoorn gaat behoorlijk tekeer. Die, gaat echt over die de kop. auto die gaat over de kop. En okay. die dierenverzorger heeft er wel overleefd. En nu hebben ze toch maar bedacht om een andere plek voor de neushoorn te vinden. Uh, Oké. Okay. Uh, maar dier... lopen de neushoorns daar ook? Ik had gehoord, je en... kan met de auto daar rondrijden. Maar lopen de neushoorns daar ook gewoon los Die dan? lopen daar los, ja. Safari, safari park in Duitsland. Oké. Okay. Uh, Hé, hey, dat is een aanradertje. Als je echt iets wils wil... En, uh, nou, hij, had alleen maar, hij heeft nog geluk gehad, want hij had alleen maar blauwe plekken. Niet de neushoorn, okay. hoor. Maar nee, uh, nee, dat dacht ik op, uh, had ik wel een beetje ingevuld. De vraag is, <laughs> de ja, kan een neushoorn blauwe plekken ja, ja, krijgen? Ja, ja. Is dat ook de vraag? Zou dat kunnen? Nou, ja. dat weet ik niet. Dat zou wel een leuke attractie ja, kunnen zijn als je ik, zeg maar een auto... We um, ja. besturen met een rolbeugel ja. en dan laat je je door een neushoorn. Ja. Ja. Dat zijn weleens dus eens attracties. Wordt, uh, rodeo, maar dan anders. Ja. Dat lijkt me allemaal leuk. Ik zit op Instagram en dan volg ik rodeo. Dat vind ik heel erg leuk. Ja, oh god, ja, laten we het maar niet weer over de dieren hebben. Want er is geen stierengevecht, hè? Dat. Nee, mensen zitten op een stier of een paard. Het is echt. Uh, oh, vind, dat is de rodeo. Ik vind het, ja, rodeo drive. Weet je wel, in oh ja, oh, dan gaan die, oh, die stieren dus ik, worden ik, natuurlijk ja, op een ja, of andere manier. Worden nou, die, die worden paardse. losgelaten, die ja. zijn natuurlijk helemaal wild. Ja. Maar ik moet eerst zeggen, ik vind het heel erg knap wat die, wat die mannen daar doen. Ja, op Zo'n ja. paardrijden. En hoe ze dat dan weer um, proberen. Um, ja. Die stier weg te krijgen van gevaarlijke situaties. Maar uh, ik vind het heel erg... Uh, ja. Ja, ik ben wel eens uh... naar zo'n show geweest. Ook die kleine kinderen die gaan uh, beginnen dat al te leren op een, uh, op een geit. Okay. En dan uh, wordt zo'n kind op een geit gebonden. En dan laat ze die geit los. En die geit gaat natuurlijk als een dolle of een schaap. Uh, ja, maar die horen. En, en die kinderen proberen zo lang mogelijk uh, zich vast te houden op een schaap. Echt, en zo, echt. zo groeien ze ermee op. Ja, ja precies. Nou, gaan we dan toch lopen. Dat komt in me op. En ik denk van, ja, als voetballer vind ik het vrij zinloos... om achter een bal aan te lopen en in een doel te schieten. Je kan er ja. ook geld mee, mee oh, ja. verdienen. Maar goed, verder echt voor nut heb je niet. Maar goed, maar dit is toch vrij nuttelozer. Dit ja. is echt helemaal ergens op zitten, zo lang mogelijk. Nee, maar ik vond het heel erg leuk. Ik vind het heel ja, erg leuk. Dit is knap. het nieuwste uh, roken, zeggen ze ik ook. snap ja. dat mensen dat weer allemaal niks vinden. Dat het niet goed is voor de dieren. Maar nee, weet je, nee, dat is een nee. cultuur... Nee, ja. goed, het is wel een hele passatie. En het gaat ook met leuke vormgeving van een hoed. Ja, en leren hozen ja. en ja, ik dat soort dingen. En vind van het die wel franjes. was in Houston, de grootste rodeo of zo. Oké. En heb je het zelf al eens geprobeerd op zo'n kunstmatige stier? Nee. Nee? nee heb, ik, ik heb erop... niks, niks kunstmatig. Nee. Ja. Okay. Nee, niks kunstmatig Nee, dat bedoel ik niet. Maar je kan die dingen huren voor bedrijfsleidjes. Wij hebben het ooit gehad op mijn werk. Oh ja. En in de sporthal bij ons krijg je dan zo'n heel groot kussen met in het midden zo'n stier. Oh ja. En die gaat dan heel voorzichtig gratis zo Heb je dat gedaan? Nou ja, dan geven het je af. En de langste die heeft gewonnen. Goed. We kijken op de klok. Het is kwart voor negen. Barn Barn Courtney. The sailing out You and the Eye van Barn Courtney. Uh, de serie heet 404. Wat staat dat voor? Ik zou niet weten waarvoor het staat. 404. 404, ik weet wel. 666 is een duivelsgetal, maar 404 is het een of andere iets. Nou? Nee. We zo zoeken het. Kan je het gewoon op internet niet kijken als je dat 404... is het niet een of andere error... Kan een... Oh, dat kan ook wel. Hè. Ik was zeggen, 4.04 is voor mij ja. een error. Ik zal het dus even invoeren. Oh, Kijken of, uh, kijk of mijn laptop niet in één keer helemaal. Uh, dat betekent of, dus dat uh, het uitbrengen van het plaatje eigenlijk een error. error was. Ja, Dat betekent 4 -0 4 -0. 4 -0. Ja. error. Dus uh, mocht je de CD kopen en je denkt, wat the fuck, wat een slechte CD. Ja. Dat is ook zo. Ja, ja. Dat is error. Het is een foutmelding. Niet gevonden. Nee. HTTP Station Code. Goed. Ja, soort ja. dingen kunnen allemaal gebeuren in een beetje. left. Fijne toestel op aanstaan. We uh, kijken even de wereld in. Uh, sowieso kijken we door de ramen naar buiten en zeggen: Het is heerlijk weer. Ja. En ga, uh, als je vandaag nog boodschappen gaat doen, ik zal zeggen: hey, Kijk even uit dat je niet toch zwicht voor een, uh, een koffietje met, uh, met soja. Oh, ja, ja. En je struikt altijd Andere. weer over die oorlogstoestanden. Oorlog maar nee. um, ja, dat, wat, ja, dat dat in ieder geval, nog steeds? Die geet bijna. Die borstbranden. De Amazone staan nog steeds in het Die staan nog steeds specie. in het brondje. Hoe is het wel? Het is verschrikkelijk. Ja. En de, de, of de twee kanten ja. aan het verhaal, Ook Die mensen willen daar overleven. Die willen ook allerlei dingen verbouwen en zoiets. Ja. Maar ja, goed, die hebben daar nou wel de longen van de wereld eh, in het landje liggen. Ja. Dus ja, de longen van de wereld moeten zij wel goed beheren. Maar ja, voor ja, ja, politiek, weet ja. je? ik begrijp wel dat uh, het uh, belangrijk is voor de economie. Veet, veeteelt, ook zo'n lekker woord. Ja. En uh, het verbouwen van soja, daarom worden natuurlijk uh, lappen grond verbrand. Maar uiteindelijk blijft er ook niks meer over. Nee. En, uh, maar ja, het lijkt me ook wel, het is ook een beetje verantwoordelijkheid. Weet je, denk je jeetje, ik heb alle longen van de wereld in mijn, uh, in mijn land liggen. Ja. Ik moet, uh, Hoe maar rijk ik ben je dan? Eigenlijk zou je toch veel slimmer moeten aanpakken. Je hebt gewoon alle macht in handen. Je Zo bent moet de, je het, het omdraaien. Het rijkste land van de wereld met zoveel grondstoffen, medicijnen, alles kan er uit het oerwoud komen. Veel beter dan uh, soja ja. uh, voor diervoeder of uh, nou, voor je sojamelk bij de. Uh, Supermarkt. Vergeet de soja... Vergeet en al die moet... koeien, we hoeven toch niet zoveel vlees, zo vlees te eten. Nee, nee, we hebben hier nog wat herten. Dus er is nog goed vlees om te, op maar te kouwen. Maar ja, eigenlijk krijg je nog... Uh, ja, je bent uh, uh, president van een land... en je krijgt eigenlijk nog gewoon 20 miljoen toe. Ja, dat is een schijntje je je natuurlijk. Je in de fik... en je krijgt nog 20 miljoen in je handje. Ja, dan je, nee, dus stond het wel in de brand. Nee, hè? dat wil ik niet. Nee, dat wil ik niet. Nee. En we nee. helpen je ook nog met het aanplanten van bomen. Ja, ja, ja. verder gaan we ons nergens ja, mee bemoeien. Nee. Nou... Nou, of wel een beetje misschien. Ik ja, moet stoppen. En het, maar het, weet je, het, is niet, het is al jaren zo dat het oerwoud uh, minder wordt. En ja. Nu is het dus, ja, maar het, het, het, het bomen is zo geweest. Het gaat hem heiden tegenwoordig. Oh, heiden is zo Paarge hip. Heiden. Ja, in Nederland ook. In 1800 uh, hadden we heel veel heiden. En dat trekt heel veel diersoorten aan die we helemaal niet hadden. Insecten. Dat is wel uh, een beetje een nieuwe cultuur. Dus die bomen. Ik heb het zo gehad met die bomen ook. En ze nemen het licht ook uit naar huis weg. Ik wil heiden. Nou goed, nee, ik weet niet of het, dat op G2. Toevallig was ik uh, deze zomer in uh, Rio de Janeiro. Ja, ik was daar op vakantie. Zo. Ja. So. Maar ik had uh, van mijn collega's gehoord die waren in Sao Paulo. En die kunnen dus daar ook gewoon uh, de zwarte rook al zien uh, vanuit het oerwoud. Oké, okay, Koolstof zit in de lucht. En hoe... en nou, mijn topografie is niet zo goed, maar hoe ver is dat bij elkaar vandaan? Oh, dat, dat uh, kan je niet. <laughs> oké. Okay. Dus, nou, stel weer een hele ver, moeilijke dus. vraag deze ochtend. Maar, maar Rio de Janeiro ligt natuurlijk aan de kust. En Sao Paulo ligt natuurlijk meer het binnenland in. Ja, yeah, oké. Okay, binnenland dus van. Uh, die zouden wel zoiets van. Is er ergens brand? Ja, en er is oh, natuurlijk geen c-wind, dus het blaast ook niet weg. Dus het blijft allemaal lekker hangen. Ja, oh. ja, ja. nou, serieus serieuze probleem. Maar er schijnt er iets meer schot in de zaak. Hij wil nu wel meewerken. Het moet nou, echt, het oh, moet er, gebeuren, het kan het, gewoon niet. Het, het ja, en en, en Bolsonaro uh, heeft een allergie Ik vind. Ik voor vind, de, de buitenlandse inmenging. Maar, ja, maar je, dit is echt een, een, een, echt een wereldprobleem. Hier moet ja, gewoon... Maar ik vind de het namelijk ook wel weer frappant. Bolsonaro. Nee, <grijgeneen>, Bolsonaro is het oh. ja, natuurlijk. Ah, oh, sorry. Ik dacht ja, dat die is Bolsonaro. Is het Bolsonaro ja. Ja, ja nee. Ja, nou, leuke woordspeling. Woordleukspelling, ja, woord, leuk ja hoor, daar we Even de laatste platen voor Negen. Ja. Wat ziet die leuke fiets fietsen weer? Dat is correct. Zand wordt echt nog, je kan niet je fiets pakken op. Ja, je ligt over de motorkap heen. Heb je handen niet uitgestoken? Nee. Oh, vandaag. With the sunshine, those initials that we drew have washed out with the tide. As the world comes into view, we can't lose the good times like a bolt out of the blue. De jaren 70, de jaren 80 zijn terug Maar in de tijden van de punkers nou. Dat klinkt dan niet als punk. Maar goed, uh, dit was wel een beetje echt de jaren 70, jaren 80. Hey, ja, oh, lekker dit. Zag jij de Fire. Riker. Sorry? Zag jij eruit? Nee, ik, ik vond ze altijd, ik had er wel respect voor die punks. Weet je, ze een lekker opstandig. En een, uh, beetje, dan weet je, ze van die klote muziek, van die echt harde punkmuziek. En dan zeiden ze al: NO future! <laughs> weet je, en dan denk, ik, oh, rustig even, rustig even, rustig. Maar ik, uh, ik had er altijd wel iets mee. Het sprak me wel uh, aan. Ik had ja? een vriendinnen gegeven die. Intrigerend? Ja, intrigerend, ja. ja. Nee, ik ja, had niets met de muziek. Nee, nee. nou, de muziek vond ik dan wel grappig, maar. Uh, die had ook allerlei politieke ideeën en zo En ik uh, dacht van... Okay. Sekspistels. Ja, Sekspistels. Ja. Kon hij niet zingen, maar hadden wel een hoop herrie op het podium. Ja, ja. Dat sprak wel door de verbeelding. Leven die mensen eigenlijk nog van de Sekspistels? Dat is een goede vraag. Ja, want... Weet ik niet, ik weet wel. De, de, de, weet die, uh, de manager, Malcolm McLaren, huh? die leeft niet meer. Dat ja. weet ik wel. Maar of de zanger pil ja. er nog is, geen idee. Nou, in ieder geval... Uh, maar ik had altijd, altijd deed ik die punkers wel goed, een goed zicht op de maatschappij. En ik had er helemaal geen zicht op. Dus nee, ik durfde daar nee. nooit in discussie te gaan. Want ik oh, die hebben het wel goed. Die weten het wel hoe ja, het allemaal zit. Ja, die weten het beter, maar dat ja, is ook niet zo, Achteraf he? is dat ook niet zo. natuurlijk. nee. Bent, goed, dan ben je wat ouder. Dan We he? denken allemaal dat het beter weten, maar dat is niet zo. Nee, daar ja, goed. Dat uh, het verandert ook allemaal. Ja, dat van tegenwoordig. Dat ja, uh, opinie over bepaalde dingen, je mening verandert. Je stelt het elke keer bij. Wel, ja. En je, uiteindelijk zeg je ook maar niks meer. Maar er zijn toch momenten dat je wel even je gelijk wil halen. Ja. Nog wel, maar dat gaat er ook af, want tegenwoordig kan je alles googelen. Vroeger moest je zo'n boek kopen en tegenwoordig kan je alles op internet vinden. Dus ik bedoel, joh, uh, als jij gelijk wil hebben, prima, ik kan het ook vinden op internet. Want... Ja, de gesprekken bij mij aan de ontbijttafel met de kinderen gaat het ook altijd zo. Mijn ja? zoon stelt een vraag, Die stelt ja? heel veel vragen. En zegt die mam. Uh, waar stopt het universum? Ik zeg, ga het koekelen. Ja, ja ik, ik ga het niet voor jou <laughs> uitzoeken, joh. Goed bedoel, zorg nee, jij dan nee, maar dat je hier... ik zeg maar, van die rare vragen, dat ik denk van, nou, zoek het op. Ik kan koekelen. Oké, okay, maar ik vind het zelfs niet interessant om daarover te verder nee, te maar je gaat Natuurlijk nou, wel, maar je gaat op een gegeven moment ook samen op zoek naar ja. het antwoord op de vraag. En, was daar een, een passend nee, antwoord op? Nee. Ik kan, nee, nee, nee het, is niet, het is hier niet bijgebleven. Je hebt nee. wel gekeken, maar nee, voor mij is er geen passend antwoord op. Universum het best breidt best zich uit. Een, ja, Interessante vraag. En steeds sneller, geloof ik. Uh, maar, nou, ja. maar ja, jij begon over punk. Ja, we dwalen af. Ja, wat had jij in de bericht dan? Ik heb geen idee. Over sport. Ja, Over sport? Jij, jij wil nou, niet ja, over sport nou, hebben. Goed, als ik hou van sport. Ja, vertel. Max Verstappen gaat morgen natuurlijk weer uh, racen. Ja. Yeah. In Spa. Vanmiddag okay. zijn nog de laatste kwalificatierondes. Hè? Yeah. Gisteren hadden we nog uh, het Nederlands Dameselftal. Die een, een monsterzegen hebben gehaald uh, daar in Estland. Oké. Okay. Gewonnen. Ja. En uh, PSV gaat door, Feyenoord gaat door. En Ajax gaat door, AZ. Daar had ik ook nog gekeken naar die voetbalwedstrijd van AZ. Oké. Okay. Waar het al, uh, de mensen een beetje boos werden in het publiek. En, uh, wilde oprennen. Okay. Twee rode kaarten nog. Twee... twee uh... Ja, precies. Nou, goed, ja. Het gaat nergens over maar ja, dat niet en het niet gaat sport. Jij zegt, ik hou niet van voetbal. Maar ik dacht, wat voor sport? Hoe vind jij überhaupt sport? Nou, ik doe mijn oefeningen. En dan ga ik slapen. Dus je staat op en je gaat liggen. En ik ga liggen. Zeker. Ik beweeg, loop het heen en weer. Dat is alles. Goed, we gaan op naar het nieuws van 9 uur naar 9 uur. Een stukje geschiedenis. Ik spreek je zo. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5